die bal aan zijn voeten. Plaats hem keurig terug op Sebastian. Sebastian Thomas. Plaats hem door naar snel. Wouter snel heeft de bal aan zijn voeten. Moet hem plaatsen met de buitenkant. Redt hij ook weer niet. En dat betekent dat die bal terugkomt bij de doelman. Komt er nog een kans voor Velsenoord. De doelman zal hem ver en diep gaan trappen. Komt die bal dan ook weer. Heel lang en hoog. En dit is dat jo Joost die hem uh, groot pakt. En dan moet uh, Dennis te pakken. Dennis plaatst hem goed door naar uh, naar naar, naar Houd hem binnen die bal. Gaat er langs de man heen. Gaat nogal langs de man heen. En wordt dan nog eigenlijk getorbedeerd. Kan hij dat maken, Oosan? Leg hem neer, water snel. Waar snel! Doe je het nu! Doe het nu! Doe het nu! Maar dit is tijd om de kiet op te doen, man, van, uh, van Welsendoor! Waar snel, nog steeds die ballen zijn voeten, plaatsen ze dan naar En dan wordt het aangeraakt en wordt er nog een hoeskop. ...voor Bloemendaal, aan de rechterkant van het veld. Dat was natuurlijk weer een kansje voor een waterstel. Maar ja, je moet natuurlijk geluk hebben met dat soort spelletjes die je hier speelt. En slotje water. Proost. Dankjewel. Tim Jong. Gaat ze voor je met trap. strafgebied. Oostan komt er ook bij. Wordt een korte hoekschop, een lange hoekschop. Wordt een korte hoekschop. Wordt die meteen plaatsen aan Tim Jong. Tim Oon. Kan er niet bij komen. Er is de heel goed uh, Sebastian Thomas die ertussen komt. En er is het Jozef weer die, die bal kan oppakken. Jozef, dan plaatsen we door naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. Krijgt niemand bij zich. Plaatsen we dan noord. Richting... Uh, de richting Wouterstel. Wouterstel. Die wordt getorbideerd. Is de rand van de 16. Uh, nog een vrije trap natuurlijk. En dan komen daar, uh, ja... Ja, de Michel uh, zet zijn mannen juist uh, helemaal goed neer. Zodat dus niet uh, die laatste counter uh, om zijn oren kan krijgen in de laatste minuten. Want ik ben benieuwd, hoe lang laat hij nog doorfluiten. Ik heb het vier uur. Maar uh, het is uh, nog niet afgelopen. Het is uh, Michel Abrams, die die bal uh, oppakt. Die legt hem op de rand neer. En Michel Abrams zet om het geluk zoals hij elke week heeft als Finchitter. Michel Abrams, legt die bal klaar. Neemt ze aanloop. Schiet er laag lagen hard in. En nu is het afgelopen. En dat een in de 2 a winst voor de hoogte. Oké, man. wil goed.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 hartstikke druk en uh, ja, nu zijn we bezig met de street dance battle en uh, zometeen... breakdance hè. breakdance is het hè ja. breakdance street ik haal het door elkaar, maar het is hartstikke leuk. En uh, als je langs komt, kom zeker langs. Nu eerst ocean Color zien. Oh ja, wat is de prijs nog? Oh ja, helemaal ja. Nee, ik dacht ik kon wel onderuit. We gaan even naar het plein, want uh, er is op dit moment een, uh, een prijsuitrekking van de breakdance. <laughs> ja, nu zeg ik het wel de breakdance. Oké, okay, Sam wil je nog En één Sam, keer Sam heeft ze dan, één keer. Ja. Oké, okay, applausje voor Sam! Don't the technique. Zes jaar, hij heeft nieuw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 Ik ga even lekker gemerkt, lekker Battle. Waar is de winnaar van de We gaan, gaan even naar dan? Roy toe op het uh, raadhuisplein. Sam, heet je hè? Gefeliciteerd! Eh, uh, ja. Yeah. Hoe uh, vond je het om mee te doen met deze dance battle? Wel leuk. Wat heb je gewonnen? Medaille. En wat nog meer? Uh, chocolaatjes. En nog veel meer? Ja, dank. In ieder geval gefeliciteerd. En we hopen je volgend jaar weer terug te zien hier op het Gassesplein.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 Die moest nog genomen worden in de laatste minuut. Nou, Jamie Dwyer die versilverde die strafbal. Bloemendaal leidde met 3-2. Een levensgrote kans van Pinoquet om te gelijk maken. 3-3. Die werd zeep geholpen. En in de rebound weer een overtreding. En in de slotseconde was het Omer Meijer die met een strafcorner uiteindelijk Bloemendaal aan het langste eind deed trekken. Bloemendaal wint dus nipt op de valreep van de nummer 4 van de lange lijst Pinocchi in een prachtig duel. Dat wel het beste wat we tot nog toe naar de winterstop hebben gezien van Bloemendaal. Het werd hier op het kopje 4 tegen 2. you yeah.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 And took a trip to the other side of town yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm Hey, I had no choice but to get down, down, down, down Dance, dance. nothing else for me to do But this. all these bad times I'm going through Just dance, got candy in is history Anger is heaven sent. So I've got to hang out on my hang ups. Cause on the buggy I feel so hell -bent. Hey, hey, it's just an instant reaction that I get. I know I've never ever felt like this before. Hey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 Maar het is, uh, ja, nou ja, veel mensen zitten op het terrasje natuurlijk met dit weer. Dat kan ook prima, want het is nog steeds heel erg lekker. Uh, ja, nog een half uurtje zondag in Kremland. Maar we gaan nog even twee uur langer door. Waarom? Omdat het kan. Nu eerst Boris bij Zondag in Kremland, ZFM. This is my special girlfriend. Enter in the club at Find a day, day, time to spend.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 You're making me feel making like, me oh my God, is this real? God, is this Would real? you be my special girl? Vandaag in Kermeland. Je blijft op de hoogte... I'll bring back the beat, and then everyone sings It's not about, about the money. money.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 Take it to the nearest parade. Escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I Up high. I feel good this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 Het wordt, uh, wordt half bewolkt, maar lekker uh, zonnetje erbij. allemaal weer. Niet, uh, dat is dus ook niet goed En uh, ja, jullie gaan uh, fantastische route lopen. Ik weet niet, de mensen die hier nu staan het gebied al een beetje kennen. Maar het is nou, het is echt een prachtige gebied. Dus, maar je moet wel een tijd binnen zijn, dus niet gewoon naar de enkhorentjes, de spegjes en al die andere beestjes kijken. Ook een beetje doorwandelen. Vooral over het strand, als het hoog water is, dan uh, mag ik en jullie niet. Maar kijk ook dat het laagwater, op het strand te boven. Ja. Zullen we het last hebben van de herten? Eh, best kan dat er op het strand nog een paar rondhubbelen, ja. We gaan een stapje zo omhoog doen. En dan gaan we steppen. Ja. Drie, twee, één. Jongens, veel plezier. En tot straks in de Hartenstraat. Ik zal er zijn, jullie ook. Doe voorzichtig. Hebben jullie Oh, gestempeld meisjes. Oh ja dat doen we niet meer hè We doen we nu weer jongens veel plezier allemaal de kerm is 2010 waard Nadat de deelnemers het stukje af waren, moesten het mullen zand van het strand op helemaal naar Amuiden te lopen. Vanaf daar liep de tocht door naar Driehuis, Zandpoort, Bloemendaal, Overveen, Aardenhout en Benveld. Om weer te eindigen in de Haltestraat van Zandvoort. Daar werden de lopers opgewacht en kregen ze een felbegeerde medaille. En terecht, want het was echt een hele leuke dag. Net zoals vandaag. Ja, huh? Het was echt weer een hele leuke dag. En we gaan nog twee uur lang door met de entertainment view. Met ook goede muziek, behalve deze, dit zijn de IJsli Brothers. I'm taking care of business, for my you see?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 Nee, maar ja, het is natuurlijk wel leuk als je, als je nu met de ploeg aan de gang bent en je ziet toch waar, waar je veel op traint, waar je je mee, dat je dat in de wedstrijden terug ziet komen en dat die jongens beginnen het ook te herkennen. Nou, is toch een rekenen dat je een, een stapje verder bent met ze gekomen, dus ja, dat is ook de bedoeling. Nou, 10 minuten, mooie, mooie goal van, van, van, van uh, Baidy.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 En uh, This Town. En wie zegt dat Nederland geen jong muziektalent heeft... Nou, die heeft er helemaal geen verstand van. Want uh, dit heeft toch wel een, uh, echt een heel leuk liedje. En dat uh, doet het ook heel goed. Doton dus. En This Town Binnenkort met een uh, nieuw album. En hij heeft op zijn site dotamusic.com. Een, uh, een uh, albumsample geplaatst. Um, ook is hij deze week verkozen. De 3FM Mega op, uh, 3FM. Dus dat is, uh, sorry, ik moest mijn microfoon micro micro goed doen. Dus dat is uh, erg knap. Zometeen gaan wij. Um, ja, Entertainment for You, uh, de zondageditie Gaan wij doen, ja. nog één plaatje tot het uh, Nou, we praten wel tot het nieuwsvol Dat kunnen, dat kunnen de disjookies wel horen, ja, toch? Ja, toch <laughs> Nee, dat sluit, uh, Roy sluit zometeen nog even een uurtje aan hij heeft een, een drukke dag gehad, hij gaat zo hem dan even vertellen wat hij uh, ja, allemaal heeft gedaan en hoe het was en dat soort dingen. En voor de rest een beetje geouder, uh, een, beetje, een beetje relaxen. we gaan het werkweek weer in, dus even relaxen. Je kan ook even ben naar studio 023 573 1969, dus 023 573 1969. En uh, je kan je verhaal kwijt of je kan een uh, plaatje aanvragen. En wij gaan uh, naar het nieuws. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.